Zandvoort. Eh. Zandvoort. Zandvoort heeft het, heeft het. al twintig jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. En met, met, met nu Toebak leeft. Ja, goeiemorgen. Toebak leeft op de radio is even een acht uur af. Wat heb ik er zin in vandaag gewoon. <laughs> het is wit in Nederland. En ik vind ook, ja, dat mag best. Er is een jubelstemming. Wat? Er is een jubelstemming, hoor je me nog? Ik hoor je nog, maar waarom is die jubelstemming daar? WK gaat naar Rusland. Yeah! Yo, yo, ja. yo, yo, yo. Ja, vast even wennen met die sneeuw, dan kunnen we een beetje al in de stemming komen. Ja, nou ik vind het echt zo geweldig, want ik denk, het zou toch niet naar Nederland en België gaan, oh nee toch. Maar het was ook logisch, het was zo doorzichtig wat de FIFA heeft gedaan. Ze hebben geld ontvangen, volgens de BBC dan. hè, Van de, van de, werd de president, en de president heeft het ook nog een keer gezegd... ga nou niet zo zitten fitten op de FIFA, want de FIFA doet hele goede dingen voor zichzelf. Dus ik bedoel, ja, dan is het heel doorzichtig. Dan weet je van tevoren ook dat ze gewoon in Rusland gaan spelen. En het is ook een hartstikke mooi land om te spelen ook daar. Ja, ze hebben alle ruimte. Alle ruimte. Het ligt wel wat ver uit elkaar, de, de speelplekken ik, ik, geloof ja, ik. Ja, bij ons was het wel wat geconcentreerder geweest. Maar, maar bij uh, ons was het land ook wel helemaal vol geweest dan. Ja. He? Dus, verschrikkelijk. Uh, ja, ik vind het wel afschuwelijk dat Mark Rutte op zijn vrije dag nog even goed daar naartoe gaat. Om dan nog die uitslag bij te wonen. Ik denk, heb je niks belangrijkers te doen? Ja, maar Netel hij kan toch het... beschikken over een regeringsvliegtuig, toch? Ja. ja In het kader van de bezuinigingen. In het kader van de bezuinigingen. Nou, ja, ik vond het echt, nou ja, ik ben er echt heel blij mee. En verder was er ook goed nieuws dat er toch een ander soort leven mogelijk is. Nou, daar wachten we met z'n allen op. Er is ook een ander soort leven. NASA oh. heeft een persconferentie uh, gehouden. Een hele mooie, charmante dame. Nou, ik vond het wel mooi, een charmant. Die ja? vertelde dat er dus de fosfor kon vervangen worden door arsenicum. Ik probeerde het er ook al jaren met mijn schoonmoeder. Ja? Fosfor wordt vervangen door arsenicum. Maar die heeft het niet overleefd. Nee, zonder gekheid. Dat is ook een fout grapje. Nee, wat nou, gebeurt er dan? Oh, die, over, de, over waar de mensheid bestond of zo? Hè? Ja, ja, fosfor was er altijd zeg maar, een van de bouwstenen ja. om mensen. De, om, om het leven mogelijk te maken voor mensen, dieren en werkvloer. Maar nu schijnt dat arsenicum ook als bouwstof gebruikt te worden. En nou moeten we dus he, door een heel andere bril de heel, heel heel in gaan kijken om te kijken of het toch wel leven is. Maar je snapt wel, het was natuurlijk gewoon een hele stunt om wat meer geld los te weken bij de medemens. En oh, dat okay. geld is natuurlijk helemaal niet. Maar ik vind oh, het, het is toch een spannend iets. Oké. Okay. Nou ja, wat ook heel spannend was... dat er in, uh, in uh, Groot-Brittannië... Yeah. dat er ook zomaar iets weg was... als een vrouw het aangifte gedaan om te sneeuwpop gestolen was. Vind ik ja. geweldig. Ik heb het gelezen. <laughs> Want uh, maar het was ook om, omdat in de ogen... in plaats van ogen waren twee uh, van die zilveren muntstukken geplaatst. En uh, ja, dat vond ze eigenlijk wel heel erg. Maar toen bleek dus van... Uh, dat ze, ze ging alleen maar een peukje halen van ja, en nou, ik ging even naar buiten om te roken en ik was vijf uur buiten geweest en toen was hij weg. Wie dan? Ja, mijn sneeuwpop. Nou, toen werd ze vriendelijk gedrinkt dringend verzocht niet om dit soort flauwekul te gaan bellen. Wilt u niet meer bellen? Wilt u ophalen? Ja. en het was ook zelfs zo dat er heel veel mensen dus ook naar het alarmnummer belden omdat ze ingesneeuwd waren. ja nou, toen zeiden ze van ja, sorry, dan gaat u maar even wachten. Ja, we zijn... Tot het dooit. We zijn tot zonniveau gedaald. We kunnen het zelfs niet meer. Ik... Zelfs Anneke Greunlo, hè, in ja, Frankrijk. Oh, oh ja, mooiste. Oh, is dat? Anneke toch. Oh, ik krijg een schoenfeer die me vast. Kan je misschien even ja. voorrijden? Ja. Oh, wat erg. Ze hebben gisteren voor het eerst gespeeld en vandaag spelen ze nog een keer Living Color. Met concert in Breda. Ja, het is oude meuk, maar het is wel leuk. Love wears his ugly hat En ik vond het wel toepasselijk op mezelf I always thought that our relationship was Je cool. You de the role of having sense I always played the fool Now something's different I don't know the reason why Whenever we separate oh. As a consequence I don't go out at all My friends are frightened They don't know what's going on They think you put a spell on me No Oh, wat een fijne plaats dit zeg. Oh. Dat is inderdaad als je elke week muziek koopt, blijft zoveel oude troep, nou ja, oude troep blijkt dus niet, toch wel oude leuke muziek blijft liggen op de plank. Ja, en dan zonde, avond, hè? Ja, zonde dat je denkt, nou, dat moet je gewoon eens uit de kast vandaan halen. Maar ja, goed, heb ik dan weer geen, geen, geen zin in denk van, nou, er is zoveel nieuwe muziek dat ik ook nog moet draaien, dus van naar. Live in Color and Love Razz is Ugly Head, vanavond spelen ze nog in Breda met Concert Dance. Okay. Of, dat nou zo, of de zaal zo heet, weet ik niet, maar ik zag het op Concerts.nl. Ja, toen vroeger ook al het waanzinnige, grappige programma van het weeshuis van, van, de hit, van de hits. Oh ja! Het weeshuis van de hits. En dan hoor je echt zo'n ja Echt zo'n hartslag. Met uh, Morris. Ja. Ik heb er vroeger al eens geluisterd. Ik, ik, het, iedereen het droeg het op hand en ik had zoiets... Waar gaat dit over? Ja, maar het ging gewoon over dat er gewoon een... Het weeshuis van de hits, dat iedere, iedere plaat, iedere hit van vroeger... Die, ja. die komt onder het stof en die... Die heeft dan geen ouders meer. En die zit dan zeer zielig in de En dan het hoor je zo'n zielig, zielig ja. jongetje hoor je praten. Die heel grote wijsheden verkondigde. Ja. Terwijl als je goed luistert was het gewoon een versnelde stem van een oude man. Ja, maar het was gewoon... Ja, ik vond het toch wel leuk. Ja. Maar in die tijd had je dus ook... <gacht> ja, maar dat klinkt wel heel bejaard. <gacht> Ver in de vorige eeuw. Ja, heel maar lang geleden. Maar toen had geleven. je toch wel uh, van bepaalde hits hier en daar. Van, uh, ook ook s'avonds had je dat Candlelight en zo. Ja. En sommige mensen... Er was niet zo'n enorme keuze als nu. Nee, dat is waar. Dus je daardoor... moest het geen van leuk vinden wel. Ja, maar daardoor... Nee, maar daardoor kreeg je de kans om het leuk te gaan vinden. Ja, wacht. En doe... tegenwoordig is dat niet meer zo. Wacht, ik doe even deze plaat doe ik even. Het gat zit niet helemaal in het midden, heb ik het idee. Hoor je het ook? Het ja. gat zit niet helemaal... Ja. Welk gat? Van, van deze langspeelplaat, hoor je het niet? Oh ja. Het zit niet helemaal... Ja, hij zingt, ja. Hem. Dat doen ja. Ze, hij zingt een beetje. Hè? Hij zingt een beetje. Terwijl zingt er geen, nee, er is geen stemming. Dat is wel heel bijzonder. Kwart over acht is zonnig zandvoort. Ja, kerstgevoelens komen langzaam een beetje boven. we moeten ze nog een beetje onderdrukken, want het is natuurlijk het weekend van Sinterklaas. Vandaag en morgen worden toch wel de gevierd, gevierd natuurlijk. Ja, nou. ja. Heb je alle cadeautjes al? Of moet je nog straks even snel de stad in om toch nog even wat dingen te scoren? Heb je alles al of doe je het niet doe je het met de kerst? Komt hij bij jou niet langs? Nou, hij is een beetje langsgekomen bij de schoen af en toe. Oh, ja. En dan is het zo vanmorgenavond gaan we gewoon gezellig uh, ergens eten. En uh, voor de rest uh, is het klaar. Oh, oké. Okay. Ja, In, uh, ik, ja. Ik, ik, moet, ik ga twee keer vieren van, vanavond en morgenavond. En mijn uh, dochter staat, die is acht, die, die wordt binnenkort negen. Dus die zit wel op de rand zo van, ja, ja kopen jullie die cadeautjes nou? Nee, nee, nee, nee, nee. Dus je wil ook niet liegen, hè? Nee, dan moet je, je moet altijd zeggen, wat denk je zelf? Wat, oh ja, altijd zeggen, teruggeven, wat denk je zelf? Ja. Wat vind je zelf van? Ja. Hoe vind je zelf dat het gaat? En, maar, uh, maar laten ze het zelf maar ontdekken. Maar we moeten inderdaad toch een beetje stil zijn. Want we hebben vast een hele jonge leusdruis. Ja, ja dat, dat is ja, Sinterklaas. Dat... Hij is regelmatig op de televisie gezien. En, uh, um, nou ja, nog wat tips. Je, je kan misschien iets met, uh, voor je schoen vragen. Of voor vanavond nog vragen. Bijvoorbeeld een, uh, een scheermesje. Want het schijnt dat mannen met baarden en snoren zijn taboe. Uh, 2010 wordt het uh, het jaar dat alles eraf gaat. Dus ook niet meer dat kleine streepjes. Die vind ik toch altijd een beetje walgelijk. Ja, nou ik, helemaal uh, kale. Zo'n streepje vind ik dan wel weer stoer. Nee, staan. maar dan heb je wel zo iemand. die zegt, gewoon inderdaad net, net of het een grote verrat is. Waar haar uitgroeid. Zo, uh, net, net onderaan uh. je lip zo. Uh. En dan denk ik van nou, haal dat er dan ook af. Ja, ja nee dat is nee, waar. Ja. Maar het is toch wel leuk als je helemaal kaal bent. Want ja, alles moet kaal natuurlijk. Bij mij is het gewoon niet te doen. Ik ben net zo'n behaarde aap. Zeg maar. Alleen mijn gezicht is vrij van haar volgens mij. <laughs> ja. Je kan me net in mijn ogen kijken, dan houdt het mee op. Maar ga, uh, dan, dat je toch nog wel ergens een klein plukje hou, Want je moet toch nog een klein beetje gevoel houden met je voorouders. Met, met de, de oermens, die helemaal behaard was. Ja mannen, is dat toch automatisch dat plukje wat in de navel nog zit? Oh ja, toch? Ja, dat is een goed idee ja. Je was ik even vergeten. even wakker worden hoor. Kom op het zeg. Het pluisje. Het pluisje. Oh, zo het vergelijken zeg. Waardeer gewoon zijn muziek of wat het is. In plaats van het altijd bij te vergelijken. Dan moet het wel in een hokje passen. Ja, eindig ook met comi me Names. Nou ja, dat doe je toch? Ja. Keurig. Ja, prima. Nou, uh, Villagers heet het. En That Day. Ja, die dag komt steeds dichterbij. Die is morgen. Maar vandaag wordt die ook gevierd natuurlijk. En daarvoor dan nog uh, BDI's. Bring the light. En jawel, kijk eens buiten. Ja, het is ook wel heel toevallig vind ik ook dat het relaxte jaar... Uh, met Sinterklaas, dat je het gewoon in het weekend kan vieren, ja. heeft dan wel weer als consequentie, ik bedoel dat gebeurt ook maar één keer in de vijf jaar, dat uh, de kerst minst relax is, want het is ook in het weekend en het, uh, het is echt een basenjaar dit jaar. Ja, het is gewoon, het, gewoon duidelijk. Ik ben ja. zelf een beetje autist, dus lekker in de structuur zit ik nu. Gewoon in het weekend hebben we die kerst. weekend hebben we ook in het weekend de kerst en in het weekend hebben we, de kerst, in, in weekend hebben we ook de auto nieuw, klaar. Ja, nou, dat is waar. Ja, dan kunnen ja. we gewoon weer door de week aan het werk en dat moet ook, want de economie zit vast, maar gelukkig ik, ik had het er wel voor over gehad hoor, dat, die, uh, dat de WK naar Nederland werd gehaald. Dan dus had ik mijn cliënt gewoon echt makkelijk gewoon twee uur langer in een stoel laten liggen. Want daar was zijn geld meer voor de druk. Want we moesten de WK naar Nederland halen. Maar dat had ik al voor over gehad. Okay. Wat die cliënt er zelf van vindt, weet ik maar niet. Want ik kan niet praten, het wel, dat natuurlijk. dat die, maar... streng uh, die strenge winter ook wel weer goed is voor de economie. Juist yes dat zo? Eventjes. Ja, want uh, daardoor uh, wordt er uh, meer gas verkocht. Waardoor yeah. uh, het met uh, een kwart procentpunt uh, uh, stijgt, de Nederlandse economie. Een kwart procentpunt. Nou, vertel mij dan nou maar wat dat precies is. Een kwart uh, procentpunt. Oh. ja. Nou. Ja, oké. Okay. Maar nog een ander nieuwtje. Er is een man. In het Friese gemeente Vraneker heeft een man 200 keer zijn postadres verkocht. Hij verhandelde het adres voor 75 euro per keer via Marktplaats. En de gemeente ontdekt het misbruik al in september. Moet je dan toch per se weer drie maanden wachten of wat. Maar gisteren werd het dus naar buiten gebracht. Een lucratieve handel, niet strafbaar volgens de burgemeester oh, oh. Fred Ve Veenstra. Maar Volgens hem willen mensen dus nu graag met een extra postadres privé of zakelijke problemen ontlopen. En uh, die postadressen die, die zijn aangeboden in Harlingen. Ah, maar ja, dat, dat, ja dat zijn wij dus niet geweest. Want wij gaan niet onze post in Harlingen ophalen. Maar wacht even, dan, krijg je dus, dan geeft iemand anders jouw adres op en dan krijg jij de, de boetes in de bus. En dan ja, ja je, je hebt gewoon... Nou, dit is gewoon vals geweest. Hij zegt, ik heb een postadres en uh, dat kan je dan uh, kopen voor 75 euro per jaar of zo. Oké. Okay. En, dan, uh, dan, en dat zijn ook een van de internetoplichters. van Je bemaakt het over en je hoort nooit meer wat. Want uh, dat schijnt echt uh, hand over hand toe te nemen. No, zeg. Oh, ik vind het wel creatief. Want jij, jij bent ook wel veel... Uh, kat, jij jij hebt het altijd handje-contantje. Handje, ik doe een handje Je gaat contant. erheen en je... En je betaalt en jij neemt de spullen mee. Ja. En, uh, en, zaad en zaad ook als de donker mensen donker die het voor jou willen hebben, die komen ook bij jou aan de deur. Of je oh, brengt het. Oh, man, zegt een zwarte handel gewoon zo. Ja, alles in het donker, hè. Alles in het donker gewoon. Slippend, kom je aan. Hallo. Snel, gooi het erin. Moet door. Ja, de, doe gauw het matras voor die voor de rijken zo naar binnen. Ja, ja. En uh, nu uh, is het helemaal levensgevaarlijk met dit uh, Nou, uh, Op internet gebeurt nog meer natuurlijk. Hoe zit het dan met die WikiLeaks? Ik heb er gisteravond nog even gekeken, want ja, er wordt zoveel over gepraat. Nou, dan wil ik ook wel eens even kijken. Wat en allemaal op te lezen valt. En jawel, als ik ga kijken, ja, dan is hij al uit de lucht. Maar hij is weer opnieuw in de lucht gekomen. Het was natuurlijk Wikileaks.org. Dat hebben ze weggehaald. En nu hebben ze het Wikileaks.nl. En hij komt uit Soetermeer, lees ik vanochtend in de krant. Dus hij zit over de hele wereld. Het is natuurlijk ook een netwerk. En Wikipedia kennen we allemaal wel. Dus nou, iedereen mag daar... Um... Nu heb je al onopvallend. Nee, anoniem mag je daar informatie aan toevoegen. En dan kunnen ze niet traceren waar die informatie vandaan komt. Want zo blijft het ook lekker anoniem. En kunnen ze nooit zeggen, maar traceren waar het vandaan komt. Kan uit veroordeeld worden voor iets wat misschien net niet klopt. En dan komt het vanuit Nederland. Misschien maar, wel vanuit Zwand? Ja, kijk straks maar even Wiki, of je Wiki, WikiLeaks van vinden natuurlijk. En de oprichter ervan, Julian Assange, die is nog spoorloos. Hij heeft geloof ik wel een adres doorgegeven. Was het in Zwitserland of Oostenrijk? Hij zat eerst in Engeland. Hij heeft zich weer verkast. En hij is nu ingesneeuwd ergens in een, in een winterslandschap. Bij Anneke zit hij. Ja, hij zit bij Anneke misschien. Bij Anneke Greulow. Het is wel grappig hoe hij ook gefotografeerd is bij Paul Witteman. Zag je hem op, op zo'n poster achter, weet je, op het scherm zie je. Dan hebben ze, hebben ze ja. alleen die ogen uitgelicht en zie je echt Wow, hij zou zo in Harry, uh, Harry Potter en deel, uh, <laughs> weet ik veel, zou, zou hij kunnen spelen. Oké. Okay. En hij heeft natuurlijk momenteel een hele duistere persoonlijkheid gekregen. Hij heeft namelijk vrouwen verkracht. Nee, ja. Gets van Demmer. Daar wordt hij voor, voor veroordeeld. <laughs> maar ik denk gewoon dat het een makkelijke smoes is om hem op te laten pakken. Omdat hij natuurlijk veel van die informatie rondbezuint. Be, ja, ja en... maar hij verkracht gewoon het nieuws ook. Dus dat is gewoon een algehele verkrachter. Ja, ja want hij gooit want, echt uh, alles op straat. Ja, ik heb begrepen ook dat er door hem ook weer allemaal ellende is over uh, ons prins Bernhard. Prins Bernhard. Nou, dat, is er nog iets van Prins Bernd wat we nog niet wisten dan? Ja, ja, Is er nog ja. een grotere ja, dat, hij nog, dat hij nog iets had gedaan. Okay. Maar ik mag het niet zeggen, want het is niet zeker. Is nee. WikiLeaks nou echt of niet? Ja. Is, zij, is het dus uh, allemaal helemaal uh, uh, tot op de bodem uitgezocht? Wat? Nou, wat er allemaal gezegd wordt. Van, nee, dat is niet te doen. Bedoel, je kan zo'n beetje op internet zeggen, maar dat wil niet zeggen dat het waar is. dat is nee, dat Wij is lezen waar. het wel voor alsof het waar is natuurlijk. Want we brengen het met verven. Maar toch... Nou ja, Wikileaks is natuurlijk... Ja, ik vind het wel geweldig. Als dit straks verboden wordt, dan, echt, dan denk je van... Ho, dus hier is de grens met internet. Niet alles mag zomaar. En deze man, ja, hij is het meest gezochte persoon door Interpol. Dat is wel duidelijk. Ik vind het een spannende ontwikkeling. Het is weer eens iets, heel iets nieuws. Eigenlijk. Maar... Um, toepak leeft op de radio. Straks naar deze plaats wat nieuws uit de regio. Ik zit even te kijken of ik nou... Uh, de de, de, de regio... Goeie... Oh, ja, nee, klopt, ja. 100 in de hands... Promotions, en dat zijn er wel ja. In the hands. Dat is een beetje. Ja, je denkt, wat, wat roept die nou net? 100 in the hands, dat is een bentje En commotion. En uh, ja, nou, tijd voor wat nieuws uit de regio, dames en heren. Het is wit in zandvoet. Ben jou thuis ook. Wat leuk. Of luister via internet, dan zit je lekker met een margarita in Griekenland op het strand. Want daar schijnt het heerlijk weer te zijn. Ja, Echt waar? Ja. Heerlijk. Ja. Oh, ik zag het afgelopen week. Toen zag ik hey. mensen gewoon die golven in. te denken. Van, oh ja, ik hou niet zo van, uh, van vakantie, maar ik word toch een oude man die het heel koud heeft. Ik wil het ook. Oh ja, ik wil. Ik, ik ga daar naartoe. Nou ja. goed, laten we even dicht bij huis blijven. Wanneer ga je nou een keer, joh? Nou, je je was nu dit weekend toch ook weg? Was daar geen golvenbad? Het was een giethoorn. Er dat was geen golvenbad. Nee, ja, nee, ja. Maar ben je wel met zo'n korter uh, uh, dorp door geweest? Nou, het grappige Er waren bekendenzen die hadden zeg maar een boerderij. Nou, die hadden gewoon een boerderij met achter... achter, achter. Uh, ...appartementen waar we in konden verblijven. En het had ze bedacht, weet je wat we gaan doen? We hebben net een nieuwe grote platte boot waar trekkers mee moeten worden vervoerd. En zo is een heel groot ding. Daar gingen we met z'n tienen, zeker gingen we erop, vijftiende. En dan, dan zeg ik, ja, maar het is toch hartstikke koud op het water? Ze zeg ik, ja, maar dan doe ik open vuur, maak ik. Dan nou, is een schaal, maak ik vuur. Dus ze heeft vuur gemaakt... We stonken uren in de wind erna, ja. maar het was wel iets apart. Je ruikt naar Rookhorst dan? Ja, als je <gul> naar mijn jas ruikt, nog steeds. Bijna ja. twee weken geleden. Maar het was wel uh, sfeervol. Ja. Nou, even wat nieuws uit de regio. Vorige week vrijdag is de eerste jeugdhonk voor Zandvoort uh, geopend. Dat is voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud. De naam is The Place to Be. En dan in het Engels natuurlijk en dan 2B aan het einde, zeg maar. En het is niet zomaar gekozen voor die naam. Namelijk, het is voor jongeren die daar tussen 15 uur en 21 uur zich kunnen ontspannen. Want jongeren werken tegenwoordig zo hard. Dus die mogen zich wel een keer ontspannen. Ja. Met die broek half op je hielen en uh, ja. je, is lekker zo zitten op de en schoeten. En ja, maar de leeftijdsklasse, vertel ja. dat eens. Ja, het is de 12 en 16 jaar. Ja. Ja, ja, dan denk ik van ja, die... Uh, uh, ik heb er een van veertien, uh, bijna vijftien. Maar ja? die, die vindt het al helemaal niks meer. Dus die wil gewoon al de kroeg in. Dat oh, is het moeilijke. Ja, het is net een beetje een moeilijke leeftijd. geloof ik ook wel, ja. Maar ja. uh, goed, je pakt misschien toch wel twaalf, dertien en, 13 en 14 jarigen. Maar goed, uh, Maureen Renardel Ren Ren Ren de Love... Lafayette. De Lafayette. Oh, van 1216 Forgotten Foundation. In welk land leven we, dames en heren? We verengelen ze toch helemaal. Hoe is het nou? Je was al lang op zoek naar een geschikte plek. En ze had in eerste instantie het oog laten vallen op de busrestauratie in de louis Davidstraat. Maar ja, dat bleek niet haalbaar te zijn. Dus Eddie Bulling van café 2B. Vandaar de naam ook 2B. 2B. 2B. Uh, Boot haar ruimte boven het café en ze pak... Met twee handen aan. Ze zegt, wat een fantastische plek. Dat ga ik doen. Dus de place to be is voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Ga erheen Mogen wij er ook heen? Als nee, ze daar binnen wij zitten. Wij mogen we niet heen, hè? Nee, als ze er binnen zitten. Deur op slot. Dat scheelt zoveel, jongen In de straat. Nou, als al die, ja. die jongeren daar zitten. Hup, even een paar uurtjes op slot. Ja, en is weet je hoe je hebt die tent er ook zo uit? Hè, als je bijvoorbeeld zegt, van, om het hoekje maak ik een, een scooterplek uh, waar je dus, uh, je scooter bewaakt wordt. Uh, oh eventjes. Ja. Ja, binnenlopen. 2 euro per stuk. Ze ja. blijven toch nooit lang. Hoppa, weer 2 euro. Hebben ze geen, geen scooterracebaan? racebaan maar ze kunnen met alle kunnen ja, reizen. dat is misschien ook wel een goed plan, ja. Maar ja, uh, in uh, het Jettus Museum is, uh, is vorige week zaterdag, 17 november, is uiteindelijk nu de 250.000ste bezoeker binnen geweest. Het okay. is wel natuurlijk hartstikke leuk. Want uh, er was er echt een feestje en burgemeester Niek Meijer was uitgenodigd ook om de gelukkige 250.000 bezoeker te feliciteren. En wie was het? Het was Bas Koekoek. En hij had zijn zeven vriendjes uitgenodigd voor een leuk verjaarspartijtje. En onder begeleiding van zijn ouders zouden ze dus een rondleiding krijgen in het museum. En gaan jutten op het strand met onze welbekende Vincent. Victor, nee, Victor. Sorry, Victor Bos. Sorry, Victor. Ik vind het verhaal van hem zo leuk dat hij gooit. Eigenlijk een tijdje in de ziektewedstrijd. allemaal oude troepen in huis. en wat op het strand lag. en uiteindelijk dacht ik, ja, mijn tuin ligt vol. wat ja. moet ik nu? Nou, ik wil een museum maken. Ja, ah, idioot, maar. op met een gezin, ja. met al die troepen in de tuin. In de ja, museum. Hij deed het samen met iemand anders. Maar ik kan even niet op zijn naam komen. Wim heet de Kuipers ja. of Kuik. Maar het is nu wel gewoon. het is gewoon een, een legende geworden. Het is een hier goedlopend. Uh, ja. Iets als je. Nou, dat ze 250.000 bezoekers hebben gekregen. Ja. En het ziet er ook heel leuk. want ze hebben uh, leuk uit. Ik ben je al een keer met je kinderen binnen geweest daar? Nee, mijn kinderen die komen hier niet. Die waren hier laatst niet. Ja, uh... ja, nee, wat ik zo leuk vind, heb je bijvoorbeeld al die. Uh, plastic lepeltjes die je dus vindt, die, die zijn gewoon ook verzameld. Het is gelijk uh, prima uh, clean, uh, clean strand uh, gebeuren. Oh ja, ja. En ze hebben dus dan gewoon van, van al die plasticjes die allemaal dezelfde vorm hebben, maar dan andere kleuren hebben ze gewoon hele leuke mozaïekerachtige dingen gemaakt die aan de muur hangen. Ja, dat Het is gewoon pure kunst. Dat soort cliënt heb ik ook. Die autisten noem je dat een beetje. Oh, ja. Ja. Maar onze eigen Jaap Koper van de lokale radio CFM die heeft ook Bas geïnterviewd. Dus het is ook uh, uitgezonden via deze radio. Nou, ik vind het toch wel uh, ah, heel leuk. Dat is wel weer mooi. Nou goed, verder nog even een kort bericht over Koek -koek. de wens. Zo heette hij, sorry. Ik kon het niet laten. Huh? <laughs> hij heet, Wat is dat nou? Dat hoorde ik nog bij. Bas Koekoek heette hij. Dus ik kon hij het kwam, even niet laten. Hij kwam binnen. Koekoek! -koek. Wie is daar? in Heemstede zijn niet langer welkom. als ik in het Heemstede krantje. Ik vind dat een heel goed idee, want ik heb ze vorig jaar ook gezien. Die wensblonnen zitten zit een soort zuurstof in. Of een soort brandstof in, waardoor die brandt. Dan gaat hij de lucht in. Oh, en dan heb je, dat is gewoon open vuur, hè? Ja, dat is ik heb er, gevaarlijk, ja. Ik heb het een paar keer in de gaten, uh, in de gaten gehouden. Op een gegeven moment gaat hij dus over je huis en dan denk ik hoe gaat hij landen. Londen? En dan kwam hij in de rietkraag kwam terecht. Ja, ja, woem. Maar nee, dat viel mee. Oh. Maar ze zijn toch bang. Ja, het is. We zijn zo kritisch met alle dingen. Kaarsen mogen we niet in openbare instellingen. Ja, en dan ziet, gaan we die ten in, ja, in, in, in. Als jij een hele leuke uh, stolpboerderij met zo'n rieten dak. Ja. Oh, ja, de brand in één klap af. Ja, dat valt gewoon af. Uh, die, die, echt, die, die, die, die, die hebben later gewoon hun dak. Waarschijnlijk de, tijdens de hele auto. Die we laten ze hem nat houden door de brandweer. Ja. Uit voorzorg. Nou, ik vind, echt, ik vind het een goed idee dat Heemster dat niet toelaat. En als dat ja. nog gebeurt, dan krijg, dan krijg je een boete. Dus wees gewaarschuwd. Ja, Oké, okay, je hoort hem al beginnen. Maar hier zijn de nieuwe, de nieuwe porties. Uh, de nieuwe zin die heet Voor Ashes. First one was born, then denied. Will anybody get her? Second one is learning all her lines and the actions. Third one has been trying all her life to get out of the ghetto. Fourth one is leaving the fire for the ashes, for the. We try the fire.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 Three ik heb al eerder wat muziek van ze gedraaid. en uh, Eigenlijk zijn ze al, nou, ik weet niet of ze al tien jaar actief zijn, maar echt al een geruime tijd. En ze maken echt juweeltjes. From the ashes heette dit. En uh, ja, nou ik ben benieuwd of ze ooit gaan doorbreken. Wij, uh, wij helpen daar nou graag aan mee, want ze hebben het verdiend gewoon. Ze hebben het gewoon verdiend, ja. Ja, uh, we zaten net op het internet een beetje te kijken van uh, ja, de, de taal van tegenwoordig gaat dan toch helemaal de verkeerde kant op. Dus wij proberen een beetje terug te kijken. En uh, vooral de, de scheldwoorden zijn natuurlijk... Heel erg leuk van vroeger. Ik denk dat Geert Widdels en zeg maar dat ook doet. En ik ben ook wel nieuwsgierig hoe hij, zeg maar, als hij met zijn PVP overlegt... wat hij dan tegen ze zegt. Ja. We hadden net weer een nieuw woord gevonden. Klotenbibber. Ja. Ja. ja. Ik kan me echt nog herinneren dat ik dat ook gebruikte vroeger op school. Ja, en toch was je het vergeten, Ja. Klotenbibber. Ja, ja het is. Het en is tegenwoordig heb je zo'n leuk programma... Nee, niet programma. Het zo'n leuk spelletje. Het heet Dokterbibber. Oh ja. En dan moet je met zo'n... Uh, uh, ...moet je om, om zo'n stalen uh, draad... ...moet je met een dingetje aan ze draaien... ...contact maken, ja, weet, eh, weet je wat ja. dat soort dingen. Ja, het, ik, ik moet altijd wel denken... ...als je over spelletjes begint... ...ik heb ooit natuurlijk die aflevering gezien... ...de reunie, ja? dat ging over de, de klas... ...waar uh, Arne Frank ooit in zat. Oh, dat de, okay. Een van die uh, mensen die daarin zat... ...een man, die woonde geloof ik in Israël... ...die had ooit Wie ben ik bedacht... Oh, nou, dus die is zo stinkend rijk geworden. Die is stinkend rijk geworden gewoon. Dus dat is Kijk. Wel, weer, wel weer grappig gewoon. Nou, blijft uh, Leeftijd Radio, 20 minuten voor negen. Uh, wij lezen in de krant dat justitie laat tientallen moordenaars lopen. Uh, uit geldgebrek blijven tientallen onopgeloste moordzaken in Nederland op de plank liggen. De korpsen kunnen uh, ja, geen volwaardig cold cases meer op, uh, op de been brengen. Moordenaars blijven om, om financiële redenen dus uit handen van de politie en justitie. Dat is wel erg uh, schokkend, vooral omdat ze nu... Nieuwe methoden hebben om die DNA nu nog beter te onderzoeken. Dus het is gewoon een kwestie van misschien even twee files naast elkaar in de computer te stoppen. Zoals je bij CSI altijd heel vast ziet. En dan is het opgelost. Maar er is geen geld voor. Okay. En ze willen zich er toch wel sterk voor gaan maken. En uh, ja, een van die oude cold cases natuurlijk. Die is die man die in... Ik zit even te kijken waar ik het nou had. Die in uh, Duitsland zit. Die natuurlijk uh, uh, uh, oorlogsmisdaden heeft begaan. En die is door die... Uh, die oorlogsverslaggever is die aan het tand gevoeld. Die is daar echt naartoe gegaan. En die heeft een paar keer geïnterviewd voor, voor camera. En uiteindelijk is hij bij de Wereldrijd Door, geloof ik, aangeschoven. Of Paul Witteman. En daar zat Emir Roemer van de ja? SP. En die was diep onder de indruk. Die had, ja, ja, ja, ik, ik, ja, ik ken niet de verhalen. wel. mijn opa zat ook in de oorlog. Uh, zat hij ondergedoken en weet ik vlammen. Dus die heeft een brief ingestuurd. En die heeft de Kamervraag erover gesteld. En nu is die hele mol in werking gesteld. En wordt binnenkort die man in Duitsland waarschijnlijk toch opgehaald. Okay. Dus dat zal wel heel mooi zijn. Hij is 88. En, uh, die maar ja, misdaad verjaard niet. Dat was toch pas geleden ook het nieuws dat de misdaad ook niet meer hoeft te verjaren. Nee, dat had ik ook begrepen. Ja. Dus dan, uh, dan, dan is, is, eigenlijk, uh, is het dan zo dat er alles weer teruggaat. Dus dan kunnen we eigenlijk... Uh, uh, is het dan vanaf dat moment, van de misdaad die op dat moment gepleegd wordt verjaardig niet? Of is het dan gewoon alle misdaad van tevoren is niet verjaardig? Oh ja, dat weet ik ook niet. Maar oorlogsmisdaden, nou, dat, dat, nou, ja, dit, dat, ja. dat gaat natuurlijk vaak uh, ja, over meerdere slachtoffers. Het gaat dat niet is waar. over één. Dus ik vind het heel goed wat, wat deze man gedaan heeft. Hij heeft zijn tanden erin gezet en Amy Romer had het beloofd aan tafel. En vaak zeg je in een gesprek wel iets. dat je Nou, ik ga me er hard van maken. Ja, ik ben er niet aan toegekomen, maar hij heeft dat gewoon wel gedaan. Ik ga op de SP stemmen. Ja. Ah, ja Moet ik al? Ik had nog uh, een bericht dat vond ik gisteravond ook. We hebben het zo graag over hem. Want hij wil zo graag in het nieuws, die Edwin oh. de Roy van Zuiden Oh, ja, ja, ja. Hij heeft dus heimelijke verhoor opgenomen met de Amsterdamse politie... over een mogelijke aanslag op een lid van het Spaanse Koningshuis. En een deel van dit verhoor is dus sinds gisteren te beluisteren... op de nieuwsite van Nu.nl. Maar hij was dus helemaal geen gedachte. Hij is alleen gehoord. En de politie laat weten dat ze gewoon haar werk heeft gedaan. Maar nu wil hij toch weer even te kennen geven Zie je wel dat ik niks doe, maar hij maakt er wel gelijk weer een hoofdstampij van, weet je wel. Ik, denk, ik zou als ik hem een beetje uit de wind blijven. Slaapt die man altijd wel, als ik al naar hem kijk, denk ik van wat slaat hij voor mij slaapt. Hij is snel ouder geworden. Ja. Ik denk wel dat hij misschien wel een, een schadevergoeding kan eisen van Bea, gewoon of vanwege een uh, uh, uh, uh, uh, snelle veroudering van zijn huid. Mij... Dat, misschien krijgt hij dan wel een, een potje oil of ola's ofzo. Ja, voor mij heeft hij insomnia, denk ik zelf. Als ik zo naar hem kijk, hij ziet er altijd zo. Net of hij uit zijn bed komt. Ja, maar hij, ik denk dat hij ook een beetje... En nou ja, een beetje. Hij is gewoon vol op paranoia. En, en als je ja. al die dingen de hele tijd overdenkt... van oh god dit en oh god dat... dan slaap je ook niet. Nee. nee ik, weet wel. Weet, ik weet wel een manier om hem tot rust te brengen. Maar ja, ik weet niet of hij geïnteresseerd is. En ik weet ook niet of ik zou wel geïnteresseerd je, ben. Zeggen, ben je, zou je met die creep... hij heeft een kamertje niet. in Amsterdam Als, meer hij, heeft ze, niet, als hij zijn mond houdt. Als hij... Ja. Hij is, uh, hij is een, het is niet een onantrekkelijke man Maar hij wordt wel onaantrekkelijker door zijn gedrag En ja. ik denk, maar eigenlijk moet iemand gewoon zeggen van. Uh, maar om jij om... even hier hou, ze even lekker op Hey. Ga eens even gewoon lekker wat... Uh, Ga eens even lekker liggen, joh. Ja. ja maar. Ja, maar. En, nou, hij ligt heel weinig. Kom maar, schat. In. He, niks aan de hand. Nou, goed, hij kan ook net aan liggen in dat kamertje wat hij heeft. natuurlijk, Want daar was een beertje, was hij. <laughs> en toen kwam hij toch wel overal, als een verstandelijke man. Ja. Ik, nou, hij is er niet helemaal. Of zo, maar hij, op een hij, goed blijft moment er, hij blijft er enorm in hangen. Ja, zeker. <coughs> en hierdoor is het gewoon voor hem zo'n ding. Dat ik denk, je hoeft alleen maar één keer... Nou, ik denk iedere keer dat hij het geld ziet. En hij ziet die de kop van Beatrix. Iedere keer gaat hij helemaal... Weet je, dan komt het allemaal weer boven hij, hij moet het afsluiten. Hij moet, ja, een hij moet het nog leven afsluiten. Ja. Deksels Volgend vol, vol, leven pakken. Deksels jongen? Dit is gewoon uh, aanzet tot. Hij moet een volgend leven pakken. Pak jij een volgend leven. Oh, Hier oh, heb je een pilletje. Op. Ja. <laughs> er zit in je voering van je jas. Ja. Beter, ik heb hem persoonlijk daar gestopt. Nou ja. zeg, wat zijn er dan Laat Ik <laughs> Ja. Oké, okay. Toepak leeft radio. Oh, dat wist hij wel. dat nou, ik ik zeg het nog even een keer. Broken Records is een beetje uit. Ik zoek het voor u op. A Darker Edelands. Size. Uit Engeland. Ja, als Engels zingen, denken ik altijd gauw Engeland. Of misschien wel Amerika. Ik laat het even in het midden. In het midden van de Dit zeg. Ja, wat was dit eigenlijk in godsnaam? Dit was Broken Records en opkom uh, de Rising Sun. Het is, uh, ja, het is uh, zaterdagmorgen en uh, straks natuurlijk Sinterklaas 4. En morgen ook Sinterklaas 4. Ja, ja, dat is, ja maar uh, hoe vind je nou ook dat ze nu een waarschuwing hadden gegeven? Ja, als je je huis ziet uit, hoeft, blijf binnen, want het wordt vreselijk weer vandaag. Ik denk van nou, het valt eigenlijk wel mee. Het ik, heb... ik, word, ik word er wel blij van en eigenlijk, ik zei gisteravond nog inderdaad uh, aan de telefoon tegen iemand van. Doe lekker je moonboots aan. Doe alsof je op uh, een wintersport bent. En ga gewoon lopend lekker naar het dorp. Even een broodje halen weer terug. Dan heb je je beweging. Want ja, ja. ja, ik weet niet of ik aan het sporten toe kom. Ik zeg nou, als je gewoon naar het dorp heen en weer loopt. En dan ben je half uur, drie kwartier gewoon uh, buiten. Geniet van die sneeuw. Van de frisse lucht. Want uh, ik heb eigenlijk het idee dat de lucht veel zuiverder is. Uh, misschien nemen die sneeuwvlokken wel de, de rottigheid eruit mee. Ja, ik weet ik het. Weet niet, maar ik ik weet vind de... het allemaal wel meeval <coughs> Ik bedoel, ik kom uit Alkmaar vandaan. Alkmaar zelf moet je eerst even wat slippen. En dan uiteindelijk ben je het dorp uit. En dan denk je: appa, nou, planken. Dat is het beste mm -hmm. te doen. Kon jij echt gewoon hard rijden? Ja, op de snelweg rijden hoor. Want ik was zo een beetje ongerust eigenlijk. Ik denk van: uh, straks kom ik hier en de beden niet. En dan kan ik je weer niet bellen. Want je hebt je dan op mobiel niet aan. moet ik, ik... je vrouw nog wakker bellen. En, he, nee. nee, ik had wel dus mijn mobiel zat... bij me. maar ja, dat... Ook uh... paranoia. Ik lijk Roy wel. Ja. ja. ja nee, maar, maar het, het, het valt allemaal best mee. Je moet gewoon niet zo hard rijden. Maar het is ook best wel leuk om naar zo'n parkeerplaats te gaan. Hè. En dag, daar ja. gewoon, gewoon even lekker te gaan scheuren. Gewoon een je beetje, moet een beetje weten wat je auto kan. weet je. Ook een beetje die handrem. Ja, Je moet hem s'nachts er niet op zetten. Maar je mag overdag mag hem best wel even een paar keer aantrekken. Om te kijken, hoe ver gaan we rond? En dan voel je ook een beetje van, oh zo. En dan moet je het inschatten. van Is de sneeuw bijvoorbeeld bruinig, dan weet je dat er gestrooid is. Kijk, als het allemaal spierwit is, dan denk je, nou, hier zou je flink kunnen glijden. Maar dus Angelis heeft een hond gepast. Ja, dat is heel goed, ja. Ja, ja, dat is van maken. Dat is ook zoiets ja. gehoord met uh, jackass. En als er uh, zeg maar iets uh, bruins op ligt, zou het ook kunnen zijn dat je in de buurt bent van de woning van uh, Lucassen. Toch? Lucassen. Lucassen, die hier in Zandvoort woont. Ah. Die had toch zoveel last van hondenpoepjes toen? maar dat ja, was in Halen ja, natuurlijk. Okay, dat ja, was, ja, er waren ja, heel ja. andere lui daar natuurlijk. Ja. Hè? Ik denk dat het heel goed is geweest dat je hier naartoe bent gekomen, want in Zandvoort kan je veel rustiger wonen. Dat is echt veel prettiger gewoon. Ik, ik heb er nog niks uh, van nieuws vernomen van de PVV. Wel, de helft van de leden is natuurlijk allemaal crimineel. Dat weten we ook wel. Maar goed, de andere helft is toch, uh, zijn toch heilige, heilige boontjes, denk ik dan. Ik ga de goede kant op. <laughs> nou, ik beschouw mezelf niet als een heilig boontje. Maar ik vind inderdaad, we zitten hier wel lekker uit de wind. Ja, hij zit hier, ja. ja. ja wij, wij, wij allemaal eigenlijk. Oh, dat weet ik Want uh, het is inderdaad, wij hebben... Uh, ja, dan krijg ik weer... Ja, we zitten uit de wind, maar het is ook wel weer zo dat we erg, ernstig ook wel last hebben dat we, dat er gewoon ook, uh, het mag je wel eens een beetje waaien. Want uh, het is ook als je dingen wil kopen en alles, je moet overal voor het dorp uit. Ja, dat is waar. Dus eigenlijk, je zit, je, je zit uh, rustig, ja? maar je moet echt voor ieder, uh, ieder ding moet je inderdaad toch het dorp uit. Nou, dat Ja, wat, we dat hebben een bioscoopje en, die en, en, en daar zijn, ben ik ontzettend blij mee. ja. Want dan kunnen we hier wel naar de film. Maar die is pas in '88 gekomen of zo. Dus mijn hele jeugd moest ik echt altijd naar Haarlem om naar de film te gaan. Nou goed, laten we even over de bioscopen gaan. Ik kon het natuurlijk... Uh, ik ben twee weken weg geweest. Vorige week was ik niet. Sorry daarvoor. Maar uh, ik moest natuurlijk toch even naar die film De Sint. Ook ben je geweest? Ja, ik, ben, ik denk... En hoe ja, vond je hem? Had even een weekend geen kinderen. Nou, ik ben toch wel nieuwsgierig hoe die film De Sint is. Nou, ik echt... Hupstapel. Echt... Ongelooflijk dat je, je hier en voor laten lenen ook Ja, gewoon. je vond het... Uh... Wat een B-film ook gewoon. Ik vond de lift destijds, maakte heel veel indruk op in me. Komt het uh. omdat ik jonger was of dat hij toch veel beter was? Minder aanbod ook. Ja. Dus je, je was veel, je, je, je, je was blanker. Ja, dat is misschien, maar, tijd, maar ik vond dit echt... Het enige leuke <laughs> aan die film was dat Sinterklaas over het dak en rende met het, met het paard. Dat vond ik heel mooi gemaakt. Ja. Dat zag echt uh, professioneel uit. Maar het was zo'n platte film ook. En dat die uh, echt bij Jan Weber ook aan meewerkt. Jongen, jongen. Jonge. Nee, ik vond het echt... Uh, een beetje slappe hap Maar het is inderdaad door alle, alle commercie eromheen, dat mensen hem gewoon goed hem zien. Ja. En waardoor we er dan toch nog een succes van gemaakt. Want als ik jou nu zo hoor, dan denk ik van nou, dan hoef ik eigenlijk niet heen. Nee, als je op de televisie was geweest, was ik gewoon halfweg, was ik... Uh, ik was, was niet eens blijven hangen. Ik, was gewoon, ik had gewoon weggezet. Oké. Okay. Dus... Maar je had toen vorig jaar, of nee, het is misschien nog wel twee jaar geleden, die film Alles is Liefde ook over Sinterklaas. Ja, maar... Dat, en die dat... was echt ontzettend ja, leuk. Ja, die was leuk. Die vond ik zelfs leuk. Ik heb, ik heb een fragmentjes van gezien op de televisie. Ook dans heb ik weggegeven. En dan krijg je weer zo'n uh, romantische scène. denk ik maar, de, maar wat het leuk is... Ik heb het er wel laatst wel over gehad. Van, ik ben dus naar die film dan gegaan in de bioscoop. Ja? En een collega van mij heeft het. Die, die moet iedere keer weer lachen als ze hem ziet. Maar ik heb hem dus één keer gezien. Maar wat ik zo heerlijk vind... Als je in zo'n grote zaal zit en al die mensen... En Dan heb je inderdaad echt, gewoon echt hele grappige scènes. Dat, in, dat je dan gewoon die, die hele lach door de zaal hoort rollen. Ja. En dat heb je thuis dan niet. En, da, en daar zit je ook veel meer in. En dat is dus het nadeel als je ja. thuis kijkt... Van, uh, ja, ja, of je moet zo'n apparaatje doen dat je meelacht even met z'n allen. Ha, ha, ha, weet je, zo ingeblikt gelacht. Oh, dat is wel leuk. Je. Ja, ja, ja, je wilde wel een, Maar uh, het lijkt me enig inderdaad om uh, oh, dat soort filmpjes... Maar had je niet genoten ook van de andere mensen? Dat ze allemaal schrokken of zo? Dat je niet met nee, z'n allen dat wel, gevoel had? Het was wel leuk dat je uiteindelijk loop je de zaal uit... en heb je toch wat uh, jonge lui die dan daar zitten. Ja. Die zijn allemaal, ja, 15, die hoe 16 waren het, denk ik. Is, nou, ja, ik, ik had wel gehoord dat die eng was. Maar ik had niet begrepen. Ik, ik snapte niet dat die zo eng zou worden. Oh, die vonden me heel, ja, heel, heel erg leuk. Ja, die waren helemaal onthutsen. Oh, wow, dat is wel weer leuk. Dus, ja. ja, toch sluit je dan mooi goed aan bij de leeftijd. Dus uh, ja. waarschijnlijk ben okay. ik gewoon te oud voor dat soort films. Ja, ja waarschijnlijk wel. Ja. Nou, een je wat in Nederland uh, doorgebroken is. Blap, zoen. We hebben ook al opgetreden in de wielrijd door. Nou, dan beden hij heeft een volle agenda. Speelt echt heel veel zalen in Nederland. Dus kijk even op blad Zoom. Quiet German Girls. Schrijf je dat met Zoom? Z-O-E-N of Zoom? Z-O-O-M. Zoom. Met, met Z-Z-Zun. Bla blad Z-Zun. Oké, okay. ja? Ja, even voor de duidelijkheid. Ja, dat nee, is heel goed hoor, want anders zit je hem toch eindeloos te zoeken. Quiet German Girls. Oh, wat heeft hij met ze gedaan? Dit hè, Sfeervol gewoon. Het is gewoon een Nederlander. Hè? Straks nog meer in de Nederlandse muziek. Dit is blazoen met z-u-n als, als laatste. Hoe schrijf je het nou? nou B-L-A-Z-U-N. Z-U-N, -Z ja, het is wel grappig met dyslectisch. Gaan mensen gaan dus bijvoorbeeld een uh, postcode spellen? Dan gaan ze ook uh, Bernhard Anton. Ben, hoe schrijf ik Bernard ook weer? Oh. Uh, Anton, uh, ja, dan raak je op. Ze gaan een naam gaan ze spellen met andere naam. Hou eens op! Daar raak ik helemaal van in de war. Ja, Met ik merk het. Ja. Ik merk het. Al die letters hier nog veel Ja, ik, ik hoor dan een zoen. Ik denk: uh, Zoen? Ik denk: Oh, van, de, van Roy. Maar uh, nee. Nee. nee, maar dat was dus, het. Uh, ja. Z-U-N. Ja, Quiet German Girls. Ik vind het wel een hele grappige titel. Als ik ja, denk. maar ik vind gewoon die intro heel leuk. Uh, een beetje. Uh, dat lied je ook uh, wat zo'n hit was in de zomer een keer. Maar, uh... Nee, dat hem niet. Nee, sorry, ik raak je naar war. Nou, maakt het allemaal niet uit. We hebben nog wat uh, nieuwsberichten uit de krakers zien. Amsterdamse burgemeester Edgar van der Laan is woedend. Oh. Over de meest recente krakersactie op de linkse activisten site India Media. Dit is beneden alle pijl, roept hij. Want op de site staat een foto waarop de ontruiming van kraakpanden wordt uh, vergeleken met de jodenvervolging. En dan zie je de foto erbij. En dan nou. zie je dus. Al die joden met een hand omhoog. Dat gaat echt heel veel. Hoor. En dan hebben ze de koppen, dus van onder andere. Nou, Erben van der Laan erbij geplakt. En dat noemen ze weer een rasia. Nee, dit, dit, ja, ik vind het wel. dat is een beetje eniger, dat je denkt, ik bedoel, Volgens jeet, je mij al... hadden die mensen toen aan de oorlog niet hier... Die hadden die huizen echt helemaal eerlijk verdiend en zo. Ja, en dus die zijn de oorlog... gewoon afgepakt na die oorlog. Hè? Ja, ja, dat is he, heel iets anders. Maar goed, ja, uh, volgens mij hebben kraken soms niet helemaal het juiste beeld van de werkelijkheid. Nee, dat is waar. Komt is door je wiet. Is... Nou, tot straks. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.